Evi van Eck met het NOS-journaal. In Loosdrecht worden minder asielzoekers opgevangen dan de bedoeling was. In plaats van maximaal 110 mensen komen er maximaal 70 mensen te zitten... voor de duur van een half jaar. De burgemeester hoopt zo de rust terug te brengen. Wij zijn tot een aanpassing gekomen van het aantal op basis van de inloopgesprekken... op basis van de gesprekken met onze inwoners. Niet op basis van de signalen van mensen van buiten... die alleen maar kwamen om te rellen, om rotzooi te trappen... en om geweld te beplegen tegen de politie. Daarvan zijn we niet gezwicht. Deze week liepen protesten tegen de komst van de asielzoekers uit de hand. De Amerikaanse speciaalgezant Whitcoff en Trump's schoonzoon Kushner gaan terug naar Pakistan om de gesprekken met Iran te hervatten. Dat hebben bronnen rond het Witte Huis gezegd. Vicepresident Vance zou ook ieder moment kunnen afreizen als er vooruitgang wordt geboekt in Islamabad. Goksites Holland Casino Online en Vbet zijn door de Kansspelautoriteit op de vingers getikt voor het aanbieden van verboden weddenschappen. De autoriteit kreeg melding dat de Goksites weddenschappen op eigen doelpunten aanboden. Dat is verboden omdat dit soort weddenschappen worden gezien als makkelijk beïnvloedbaar. Het brengt een verhoogd risico op matchfixing met zich mee. Na de waarschuwing van de kansspelautoriteit hebben Holland Casino Online en Vibet hun aanbod aangepast. De Argentijnse voetballer Gianluca Prestiani, die voor Benfica speelt, is voor zeker drie wedstrijden geschorst. Prestjani heeft zich volgens de UEFA ongepast geuit tegenover een speler van Real Madrid. Commentator Ragnar Niemeyer. Ja, het verhaal is dat er uh, aap is gezegd tegen die donkere aanvaller van uh, Real Madrid. Het was allemaal best nog wel een beetje ingewikkeld omdat hij zijn shirt, die Argentijnse shirt, voor zijn gezicht hield. Volgens Prestjani zelf ging het niet om een racistische, maar een homofobe uitspraak. Hij was al voorlopig geschorst.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 hoorde Girl in Red al Anyway als opening van het tweede uur. Een heerlijk vrolijk nummer met een beetje een depressieve tekst misschien, maar het is wel gewoon een leuk nummer. Ik platform. heb echt alleen maar muziekinspiratie. Echt hè? Ja, dit nummer ken ik dus als uh, deel van de soundtrack van de nieuwe game Life is Strange Reunion. En die is de openingsnummer dus vandaar uh, ja, een nieuwe Life is Strange game is eigenlijk altijd een garanti garantie voor goede nieuwe muziek uh, ontdekken, zeg maar. Ja, en een goede maar uh, ja periode, toch? La, is nou, het weer sad of is het niet uh, Oké, okay, um, ik ga niet spoilen, want ik moet het nog met jou maar een keer spelen. Hé dat, uh, hey, dat moet nog een keer gebeuren. Nee, maar uh, Life is Strange Reunion is de eerste game die er met Max en Chloe is, uh, na de originele, zeg maar. Dus het is... Um... <lacht> uh, ik heb al toegezegd... De... Nee, ga ze neuken? Ik heb al toegezegd... Ja, dat... game er ook. Nee, dat, gaat, dat zit niet in de game trouwens, maar je het <laughs> al, dus die weet toch wel dat dat een ding is, zeg maar, die ship, of niet, in de ja, game. Ja, ja maar... maar... Ja. Wij hebben al een afspraak. Zeker, zeker. Ja, dat klopt. Dus hij wordt gespeeld. Want ja. ik ben heel erg benieuwd. Want ik ben sowieso iedereen die dit luistert. en ook mensen kent... die uh, iets met gamen hebben. Of juist niet. Kan en ook. een goede story, nou, maar ook inderdaad, Of juist niet, want hij is ook heel makkelijk op zich te spelen. Dus hou je van een goed verhaal. misschien eigenlijk een soort goede serie of zo, weet je wel. Want ja. zo kan je het natuurlijk ook ervaren. Maar een serie die je zelf kan, spelen, kan beïnvloeden, ja. Kan, ja. Uh, kan spelen. Speel Life is Strange ja. gewoon één. Dan uh, before the Storm. Ko koop dat, op, uh, Steam. Koop dat op, uh, Steam op Steam of wat dan ook. Uh, maar dat moet dan op een computer. Maar goed, uh, als je het even makkelijk wil, misschien ander iets. En uh, before the Storm is een goed vervolg. En nu is er dus een nieuwe game uit. En ja. ik ben zo benieuwd hoe dat is. Ja. En hopelijk ga ik het binnenkort... Het is, het uh, is officieel het einde maar. van de story tussen die twee. Dus uh, het is inderdaad de vierde game. Maar het is een wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Dat het... Wacht, is dit niet nu een spoiler? Nee, nee. Of is dat officieel bekend dat het officieel? Ze hebben Oh, maar dat baart me wel zorgen dat het echt. Het ze hebben bekend, dit is het einde van het verhaal van Max en Chloe. Je hebt ze gezegd dat zijn de twee hoofdpersonages in de serie. Dus inderdaad, oei, oei. weet je mensen, ik heb hem minstens twee keer uitspeeld. wat je net hoort, het er ook in. Um, we hebben in deze uitzending nog twee andere nummers... die ook in live is Strange te horen zijn. We hebben een nummer die uit Before the Storm komt... en een nummer die uit het origineel komt. Dus dan uh, zal ik het er wel even bij zeggen. Dan weet je hoe de wat ongeveer de vibe is. Maar echt inderdaad, gamers, niet gamers... is een aanrader. Het originele is voor heel weinig geld te kopen... Hij is te spelen op Mac, PC, Playstation, Xbox, Switch. Dus hij is, altijd, hij is voor mij zelfs op de telefoon te spelen. Ga het doen, mensen. Het is zeker de moeite waard. Before the Storm is een prequel, die is ook goed. Double exposure is het vervolg daarop... Die is iets minder. En de finale, dus waar we het net over hebben... Reunion, als de laatste game... die is ook wederom weer goed. Dus ik zou het zeker aan iedereen aanbevelen. En dus wat ik zeg... zo nog twee nummers die ook in de serie te horen zijn... En als je geen gamer bent, Amazon Prime is bezig met een adaptation voor de tv. Nou, het kan allemaal niet beter. Echt? Ja, er komt een live-uit-Amazon Prime hier. No ja, ja, bro. Ik heb even, voordat we heel snel naar St. Petersburg gaan, ik kom volgens mij nu al heel vaak inbreken. Sorry dat ik het niet heb. Maar ik heb een hele leuke speld-update. voor ja. mensen die de speld niet kennen. Uh. Het volgende artikel: Rituals en Odido-klanten met Basic Fit abonnement uit Epe zegt... Ik heb niks meer te verbergen. En daarmee vatten ze het nieuws natuurlijk perfect samen. Ik lees even een stukje voor. Het is voor Els uit Epe geen verrassing meer. Haar persoonlijke gegevens liggen weer op straat. Als Rituals en Odido-klant met een Basic Fit abonnement... ging het de afgelopen weken keer op keer mis. Dat zelfs haar gemeente Epe is gehackt... wekt nog wel de enige verbazing op. Waarom Epe nou weer, zegt Els? Lees verder op speelt.nl. Ik vind het grappig. Uh, voor de mensen die het niet helemaal snappen. Het zijn inderdaad alle bedrijven die hier genoemd zijn. zijn ook uh, hebben een datalek gehad de, de afgelopen weken. Toch, de, de gemeente Epen, Basic Fit. Uh, wat was wat, wat er nog meer in Ritual. Heeft een datalek gehad. Oh, die doen natuurlijk ook. Dus ja, kijk. Uh, het, je kan inderdaad een persoon zijn die getroffen is door al die vier. En dan ben je, gewoon, ben je gewoon dan. Het is gewoon klaar. Nee, maar het is inderdaad even tijd voor het Zandvoorskwartier. in deze extreem gauw. Over... een business idee. Sorry. Ja, wat nou als die hackers er iets leuks mee doen? Gewoon een dating-app maken op basis van al die gegevens. Ze weten echt hoe iemand is, wat hun gebruikers is. Gewoon, en dan noem je het, de hackmatch of zo. Oké, okay, ja, in deze extreem chaotische uitzending is het toch tijd voor het Zandvoort kwartiertje. Um, we hebben drie items die ingevuld zijn. Het eerste leuke item, zaterdag en zomer van de Formule 1. Die zijn er nu officieel uitverkocht. Nou, dat is toch leuk. Op Zandvoort. Op Zandvoort, ik dacht dat was ja. voor zich vraag in het Zandvoort Vertiezer, maar goed, wie weet. Verderest, um, jij hebt aangedragen bij mij... Zandvoort moet maatregelen treffen tegen de geluidsvinder... Theater de Krocht. Wat is daar de inhoud van? Want ik kan het niet lezen op deze computer. Wacht, wat? Wie is jij? Jij, ja, jammer. Jij hebt het erbij oh, gekuurd okay. namelijk. Jammer, ja, ja oké. Okay. Uh, nou ja, een dossier die al langer speelt... Uh, <tus> Renovatie van het theater Krocht, prachtig theater, bezoek dat theater, een leuke programmering. Dat is even een vlug aan het begin. Daarnaast is er gerenoveerd. Uh, dit is een publieke instelling, dus daar mag je wel reclame maken. Het. Maar goed, um, dit is gerenoveerd en daarbij is na meerdere toezeggingen, dat staat ook allemaal, uh, is ook allemaal uh, naar voren gekomen. Aan de pastoor die daarnaast komt met een tussenmuur, naast woont met een tussenmuur al uh, meer dan elf jaar. Dat er nou een keer goed goede zou worden toegebracht, want ook gewoon in de vorige situatie, waar het theater steeds minder werd gebruikt vanwege de nodige kwaliteitsverbetering, had hij last van geluidsdingen. Nou, je gaat renoveren, je zegt dat toe, dan zou je daar iets mee kunnen doen en in ieder geval zeggen dat je iets mee gaat doen en keer op keer terug horen dat het niet is gebeurd. En dan nu zeggen van ja, het is wel gebeurd, we hebben aan de normen voldaan. Dat is dan ook nog de verdediging van de juridische afdeling van de gemeente. Wat heel spijtig is, want culturele partners, die dus allemaal exploiteren... dat kwam helemaal niet voor in dat verhaal. He, van wat zou het betekenen als het tijdelijk dicht moet of zo. Het is echt een heel leuk theater, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar de gemeente doet, niet alsof, maar zegt ook in de, de, rechts, de rechtsgang tot nu toe... De situatie is hetzelfde als dat het gebruik is de afgelopen jaren. Nou goed, dat is niet zo. Want ten eerste, de geluidsapparatuur is twintig jaar geleden anders dan nu. Tien uh, jaar geleden anders dan nu. Bij een renovatie wordt alles nieuw. Nieuw geluidsapparatuur, alles nieuw, nieuw, nieuw. Weet je sowieso dat het iets tot meer in staat is. Dus de situatie is niet hetzelfde. Daarnaast is het theater uh, natuurlijk gerenoveerd met het idee van we kunnen het meer gaan gebruiken. Weer leuke dingen door de week, school, echte professionele theaterinstellingen. Niet altijd iets wat uh, geluid maakt. Hè? Begrijp me niet verkeerd, het is niet een soort muziekpodium. Het is wel echt een theater. Maar wel iets wat intensiever gaat gebruikt worden... dan de afgelopen uh, decennia als verenigingsgebouw. Het is me ook opgevallen dat het veel intensiever nu in gebruik en wordt. En een genomen. hele leuke programmering ja, ook. Dus de argumentatie van de gemeente steekt gewoon op een aantal punten... Toen zijn ze te laat gekomen met een oplossing... nadat de uh, rechter heeft gevraagd binnen vier weken daar wel mee te komen. En nu krijgen ze, voilà van de rechter... vijf maanden de tijd om echt met een oplossing te komen. Ik heb de uitspraak niet helemaal gelezen... maar wel de stukken inderdaad erover in de krant. Uh, ja, ik durf het niet te zeggen... maar als je dat dan op een gegeven moment niet gaat doen... dan kan de rechter natuurlijk ook zeggen... ja, dit ligt op tafel, dit is mijn eis... Sluit maar en het theater gaat niet open. En wie heb je dan uh, de poppen aan het dansen? Weer de culturele sector. Ik, ja, sorry, ik maak me hier persoonlijk ook wel een mm -hmm. beetje boos over. Ik denk, jongens, uh, er kan zeker iets fout gaan. Er kan zeker iets fout gaan. En nu die muren weer helemaal mooi op afgehecht... met allemaal spiegels ervoor en allemaal nieuwe dingen... is het ook moeilijk om daar nog iets in aan te brengen. En het schijnt ook niet te werken om aan de kant van de woning van de pastoor iets te doen. Dus het is ook allemaal heel ingewikkeld. Maar je bent zo lang bezig. De plannen lagen er al langer dan dat het ooit door de politiek is goedgekeurd. De signalen blijken ook echt op papier gegeven te zijn... Uh, dat er iets mee moet gebeuren. De zorgen van de pastoor die daar woont. Of het nou wel of geen geluidsoverlast is... waarom ervaart hij dat nog steeds? En ik weet ook dat de pastoor niet de makkelijkste is in de regio. En echt wel... Uh, misschien ook een beetje moeilijk doet. Maar hij gaat echt niet door met dit proces. Als hij geen gelijk heeft. En laat staan. De rechter geeft hem ook. Nou, hij, hij heeft niet letterlijk gezegd. Deze partij heeft gelijk. Want zo, zo uh, handelt een rechter natuurlijk niet in maar deze dan situatie. Moet gebeuren, ja. Maar er moet wat in gebeuren. Wat dus laat blijken dat er niks niet voldoende is gebeurd. Ik, ik heb hier vier minuten volgepraat. We moeten vo huh? door naar het andere item. Maar ik maak me eh, hier echt zorgen dankjewel. over. Want het is een plek met zoveel potentie. En ik bedoel... Ja gemeente En dat ligt dan geen eens aan een verantwoordelijk wethouder of wat dan ook. Die is dan eindverantwoordelijk ligt maar aan de bedoel, gemeente. Nee, maar ik bedoel gewoon, waarom zit ik dan in een rechtszaal? En dit is echt even gewoon vanuit mezelf. En hoor ik niks vanuit de juridische afdeling. Drie juristen of uh, twee ondersteunende juristen met uh, waarvan één advocaat en nog één advocaat die het woord doet. Dus hartstikke duur allemaal. Ja. Doen het woord. En Goed verhaal, weet je wel. Het is wel een verdediging tegen goed wat... Verhaal. Oh, goed wel... verhaal. Goed ja. verhaal. Nee, maar het, is wel... Van de... ja. nee, maar het ja. is wel een goed verhaal. Ja, zeker. Wat, uh, op zich een goede ja. tegenwerping. Wat daar dan wordt verteld, weet je wel. Het, het, het is niet zo dat we niks hebben gedaan. Nou ja, maar dat, dat begrijp je niet in zo'n situatie. Nee, ja, echt hè. En wat heel veel pijn doet. Wat ik ook weet bij die mensen die dat nu dagelijks uitvoeren. Die keihard hebben gewerkt om dat theater draaiend te houden. Geen één keer wordt het argument genoemd... wat betekent dit nu voor de programmering? Want ik weet dat ze op een laag pitje staan... Uh, omdat ze gewoon weinig kunnen aannemen. Niet omdat ze dat niet kunnen, want ze kunnen volop draaien... maar ze denken van, hé, hey, als we over drie maanden ineens dicht moeten... ja, dan hebben we misschien al iets heel vets geboekt... Dat gaat ons alleen maar meer in de panari uh, brengen. Dus ja, ik vind het echt heel erg open. sneu. Dus bezoek dat theater zolang het nog kan. Sponsor hun, want ze hebben het geld nodig. Oké, okay, nou dit was het Zandpoorts uh, ja. kwartiertje over Theater de Koch. Ja. En zandvisite.nl uh, slash buurtfeest. Want dat is het volgende. Mede-moeders we voor Jelmer. Ja, er okay. ja, komt inderdaad weer een uh, buurtfeest. Ja. Daar kunnen we zo nog wel even op, uh, op terugkomen. Warm... Nieuw-Noord weer. Oh, also. buurtfeest Nieuw-Noord. Ja, ja. Ah. dat uh, komt ook dit jaar weer terug. Wil je wel even de datum benoemen? Wanneer is het weer, Jelmer? 30 mei. En dat mm. zou zomaar kunnen betekenen dat traditiegetrouw in de traditie van dit programma. dat uh, Hoewel er afgelopen jaren ook andere uitzendingen zijn vervallen. Dat altijd alleen de mei zou kunnen vervallen. Maar dat zeg ik nog niet toe. Maar dat heeft meer gewoon te maken met mijn afwezigheid. Maar ik weet ook afgelopen december dat we het toch hebben kunnen laten doorgaan. Uh, ook met mijn afwezigheid. Dus daar moeten we het nog even redactioneel over we... hebben. Maar aangezien deze uitzending ja. soms ook een... Openbare vergadering is, noem ik het toch even binnen de het, microfoon. Het, het hoort we gaan toch naar muziek. Ja, want ik zei het net al even. We nu hadden, al? We, ja, we, dit was het transkwartiertje. Maar... Al, deze maar. man heeft er tien minuten zitten al alweer. Je, Jezus! Hey. Heb jij nog stand voor het nieuws dan? Nou ja, nee, maar ik ben gewoon benieuwd naar... Uh, ik, Nee, maar dat ja, komt ook door idee, ons. Idee, Wij hebben een heel ja. verhaal op te hangen over uh, Live is Strange en daar wil ik weer even naar terug. Oh ja, natuurlijk, ja. Ik heb natuurlijk gezegd van we hebben nog twee live is Strange nummers in uh, deze uitzending en die komen dus nu. We hebben even een live is Strange muzikaal Internet zo. Het nummer wat je nu gaat horen is ook te horen in de game Life is Strange: Before the Storm, dus alvast een beetje een vibe check. Goed verhaal. Altijd. Huh? Ja, het eerste nummer in mijn Life is Strange duologie. Je hoorde Through the Cellar Door van Lennon on the Lake. Drieologie, niet? Nee, duologie. Van. Ik heb yep. over twee nummers die ik nu ga draaien. Ja, maar je hebt toch... Je hebt vier games. Ja. Maakt niet uit. Ik <laughs> je er gaat in tot totaal drie nummers draaien. Ja, dus ja kom, maar dit, ik heb er nu twee achter elkaar, dus ik wilde eventjes ah. uh, voorbereiden. Jelmer, als ik, je nu, als ik het nummer aanzet, wat uh, is dan het eerste wat jij denkt? Ben je aan het luisteren? Zeker. Ik uh, was dat net niet, maar de outro klopt wel... Wat uh, zit er van deze? Jij vraagt als ik live is... uh, Nee. <laughs> Mountain. Heb je Spanish Sahara? Nee, nee. nee. Oh. Dit is, dit is het nummer dat zij voor mensen die het nog moeten spelen levend begraven. Oh, Oké, okay. ja. Uh, spoilers, mensen. Ah, maar Spanish Sahara is ook huilen, man. Dat is echt ja. huilen. Ja, die draaien we zo wel even. Oh. de Mountains uh, Message to Bears is de artiest van dit nummer. Dit is inderdaad een van de nummers die in, uh, ja, in live is Strange wordt afgespeeld. En ik vind het leuk dat we een soort Live Strange aflevering van maken inmiddels. Want ja. het is nu eigenlijk tijd voor het irritatiefactortje. Maar ik merk dat de discussie nu al een beetje irriteert. Dus ik wil graag de tijd anders inzetten. Mickey, hm? die noemt net het nummer wat hij echt het meest definitieve nummer van de hele serie vindt. Wil jij een ja. beetje je vertellen? Want die gaan we zo even dragen. Ja, maar kijk, ik, weet, ik heb dat spel in geen tien jaar gespeeld of zo. Dus ik weet niet meer wat het scenario was. Maar een ah, dit, dit, dit nummer... Bro, zit nu alweer te spoilen, man. Ja, uh, Niemand heeft dat gehoord, maar goed, dit nummer... Ja, weet je, wie luistert hier nou? Nee. <laughs> maar goed, dit... Ja, maar kijk, dit, die ene persoon... Dit, die de klaar... de... Ja, okay. dit nummer is gewoon... Het is gewoon... Het, het, dit, toen ik het voor het eerst hoorde, toen dacht ik... Bruh, kaka, kakka, uh, traag, kut nummer, weet je wel, uh, boeien. En dan, toen in dat spel, toen dacht ik... What the hell, dit, dit hit mij. En toen elke keer als ik het later opnieuw luisterde... Dan ging ik ging gewoon, gewoon echt gewoon alleen dat nummer luisteren. Gewoon niks anders. Gewoon op de bank zitten. Je zet uh, je koptelefoon of je oortjes in. En je zet dat nummer aan. Maar dat nummer, dat hit zo hard. Ja. Um... Dit nummer is zo diep. En, en dat kan je echt in je ziel raken gewoon. Als je daar dat... dat Toelaat, ja zeg maar de, ook de eerste keer dat je het hoort zou je denken oké maar maar als je dat daarna als je dan dan voor de tweede keer of de derde keer hoort dan is het echt van wow maar dit, dit is dus het nummer van van Volz deze zit trouwens ook voor jou alvast uh, Mickey het zit ook in de nieuwe game die dus hmm. uitgekomen dus, um, dat gaan, waardeer ik wel. We gaan er even naar luisteren. En wat voor nummer hebben we het over? Want ik vind het leuk als Mickey zo dit met een nummer aankomt. We hebben het over Spanish Sahara. En het klinkt een beetje zweverig, maar dit nummer is echt alles behalve dat. Nou, dan gaan we er maar even naar uh, luisteren. <middels> Ja, in plaats van het irritatiefactor, dus hebben jullie uh, kunnen genieten van dit uh, pr prachtige nummer van uh, false Spanish Sahara ook uh, te horen in de game. Life is Strange. Ik voel me een beetje reclamebureau voor Square Enix geworden, trouwens. Ik weet niet hoe dat gebeurd is. Ja. Maar uh, goed, het is. Uh, ben ingerold. Ja, ik denk het ja. Maar het is ook alweer tijd voor. Uh... De M&M-hit van de maand. Ja, lekker veel muziek deze uitzending. Oh ja. Maar uh, Mickie heeft ook nog een M&M-hitje uitgekozen. Oei, dat is ook... Uh, uh, dus dus <laughs> zeg maar, jij komt net met... Moet je voorstellen, hij komt net met Spanish Sahara. Dus ja, ja. Dit is nu de M&M-hit. <laughs> ik zit al, ik zat al te lachen, maar... Hoe de fuck krijg je dit voor elkaar ook? Inderdaad, eerst... Ik was mijn microfoon kwijt. Eerst Spanish eerst Sahara en nu de M&M-hit. Wat een timing. Uh, had je dat niet even eerder kunnen aangooien? Anyway. Je mag ook gewoon Spanish Hair als herhalen als MM hit nemen. hoor, dat nee, vind ik ook goed. Okay. Nee, nee, nee. Deze moeten we even gaan pompen. Ik, uh, ik zit nu de laatste tijd een beetje in mijn uh, hardcore elektronische uh, tijdperk. En dat bestaat voornamelijk uit dubstep. Niet, uh, niet alleen melodische dubstep, maar ook gewoon echt keiharde dubstep. Dit luister ik voornamelijk in de sportschool. En vandaag dacht ik, ja weet je wat, ik ga die gast even naaien. Ik uh, knal er een dubstep, uh, dubstep knalletje in. Um, dit, uh, ja, de beschrijving is al uh, van, mijn, van dit genre, noem ik al gewoon keiharde pauperherrie. Oké, okay. <laughs> ik ben dus een beetje bang. Dit is oprecht polar opposite van wat je net hebt gehoord. Echt compleet, compleet de andere kant op. Ik ben echt bijzonder benieuwd. Nog meer dan 180 graden. Je hebt hem niet geluisterd? Nee, gaan we ernaar luisteren? <laughs> jullie, boy, jullie zijn in for a treat right now. Ik zal hem. Hey, ik Is een Engels woord. Nee, nee, nee, sorry. Okay, nee. Yeah. Ik vind <laughs> dat zo cringe als mensen dat doen. Ik, ja, ik vind het zelf ook vanzelf. Ja, cringe um, is, maar cringe goed. is ook een Engels woord. Ja, klopt. Ja. Maar goed, uh, dit nummer is gewoon één kaart dubstep pompertje. Het is totaal boom, uit. Boom. Uit, bam, bam. uit verhouding van okay, wat we net ja, hebben gehoord. En uh, ik luister dus als ik aan het pompen ben in de, in de sportschool. Want dat is eigenlijk het meest toepasselijke voor dit soort muziek. Okay. Mag ik nog vijf seconden opmerkingen ja. over het nummer? Ik ja. ben heel erg fan van het nummer. Je hebt... What? Ik moet even van, van, een feitelijke feitelijk, van dit? Van dat nummer wat zo komen, want ik heb het geluisterd. Wat? Maar even een feitelijke constatering. Jij hebt voor de derde keer in dit programma bij je Eminem Hit ja. een nummer uitgekozen dat met titel heet Afraid of the Dark. Nee, joh. Zoek het maar na. Nee. Er heet ook nog een ander <laughs> nummer: Afraid ah, of the ah. Dark. Lekker spelen, oh. ik ben heel erg fan van Oké, okay. yeah. Afraid of the Dark. De Eminem Hit van de maan. Voor de mensen die nu weg willen, klikken... Ja. Uh, er komt nog wel meer live-strange muziek aan zometeen. Cross my heart and hope to die I've done it all a thousand times I live in the city of angels But nobody tells you it's dangerous 24 hours wasted Maybe my light is fading When I'm close in my eyes I get close to the nightmare, nightmare So I never go to sleep I keep chasing the high. Try to run, but they're right there Dat was de MMA van de Maand, Afraid of the Dark. Uh, ja, nou, ja, ja. Het Leuk, leuk, lekker hoor. Uh, het was toch een andere dan ik dacht. Dus, uh, dit was melodische dubstep. Dus, het heeft meer. Het is wat meer uh, vergelijkbaar met House. Nou ja, ik vond het een. nummer. Uh, Zo, wat gebeurt hier nou? Oké. Okay. Je zet ons allemaal uit. Ja, ik. We vond... ja. maar... bent er helemaal klaar mee. Nou, ja. Nee, ik ja. kan eigenlijk ook beter aan jullie vragen hier. Ik zie hier jammer onderuit straks zitten. Dat is niet normaal. Nee, maar. Um... Ja. Hey, is dit uh, de roast of the evening? No? Ja, nee, nee, nee. Oh, roast of dat jammer. kunnen we ook een keer doen. Een eindejaars oh, special, gewoon de roast of. En dan iedereen gewoon even roast. Nou, dat vind ik best wel grappig eigenlijk. Oh, dat is op zich wel een leuke idee. Want dit wordt ons. Uh, dit eindejaar wordt maar ons, oh, okay. oh, okay. okay. eind ons vijfjarig jubileum natuurlijk. Dus dat, ik vind dat wel een idee. Um, oei, maar de ja. best of five. Ja. ja. Maar dan uh, moet ik heel erg gaan graven. Ja, ja, big maar five Ik weet ik heb al die uitzendingen gewoon netjes gearchiveerd. Dus die kan je gewoon allemaal zien. Je we de haver er weer in knallen met of de echt, oh ja de echt eerlijke, eerlijke koffie, eerlijke koffie. Bro, <laughs> ik kan er nog steeds niet tegen man ik vind dat zo stom ja, maar ja. Legendarisch, dit is dit is echt een ja het, dat het, is gewoon exact dat is het perfecte voorbeeld van vertel me dat je links bent zonder dat je het zegt weet je wel dan heb je zo'n bekertje nou, want Kijk, alle ik tijden in hand. Ja, wat ik echt confusing vond ik was dus maar bij ik de okay, ik was, ja. ik was dus bij de Starbucks laatst hè ja maar die de, als weet je, soms ben ik ook wel een beetje... Uh, dat ik denk, eh, ik heb ja, een Starbucks. Starbucks. Is, Starbucks is zo goed. Doe. Maar dus ik ga een Frappuccino halen, toch? Gewoon uh, toch ja, een chocolate ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan, Wat ik dus heel raar vond, dan vragen ze mij dus... Wil je dat met of zonder koffie? Ik kom toch voor wat? de koffie bij die tent? Huh? Wat? Nee. Ja. Is ja, dat een nieuwe vraag bij de Starbucks? Ik bestel daar... No ik, dus, ik kom daar naartoe en ik bestel daar... Mag ik een Frappuccino kleine chocolate chip? In het Engels, want de balista was Engels. Het altijd. Do you, want, altijd do you want that with or without coffee? <laughs> ja, toen dacht ik... Er, hoor. Ja. Je wilt toch koffie? Je, je gaat naar een koffiezaak en dan vragen ze... of je je iced frappuccino... oké, okay, weet je wel, oké, okay, dat is ook okay. question. want het is al melk met een smaakje. En dan vragen ze ook nog eens... wil je er koffie bij? Ja, maar, natuurlijk maar, wil je er koffie bij. Dat is toch een hele ding. Ja, maar anders denk je toch gewoon... melk met stukjes te drinken? Wat de fuck is dat ja, voor vraag? Ja, heb je melk met een smaakje? Maar dan letterlijk. Maar wie komt ook bij de Starbucks... en denkt... I? Ik wil geen koffie, man. Ik wil geen koffie, nee. Je gaat hoe, naar Starbucks hoe? voor koffie. Maar en nog even die vraag die je werd gesteld... Je ja. bestelt iets. Wat bestelde je? Ik zeg, uh, can I have uh, the, the small frappuccino chocolate chip, uh, please? Zo en bestelde wat, ik het. Toen vroeg hij, wil je dat met koffie? Ja, toen zei do you want it with or without coffee? Ja, toen kreeg ik error. Dat nou, is echt raar. Ik, ik bedoel, er is zitten leuningen hier, ja. maar anders viel ik van mijn stoel. Maar toen ging ik ja, kijken. Ja, toen, op het bord, waar je, toen op het bord was inderdaad, available with or without coffee? Ja, Dat kan toch niet. Dat Waar gaan we heen met z'n allen, man? Waar ja. gaan we heen? Ik Dat, bedoel dat, zelfs gewoon dat, dat koffie <laughs> gewoon de supplement wordt. Ik bedoel, het begon met cappuccino. Hè? En dat hebben de Italianen een perfecte traditie. dat Na elf uur worden die hier raar op aangekeken als je daar in Italië bestelt ja. cappuccino, vind ik een cappuccino. Dat wordt goede gewoon een dubbele espresso klappen, hoor. Dat vind ik gewoon dan, een goede ja. traditie. Daar is koffie, als je het aan de bar drinkt en bestelt, ook veel goedkoper dan als je het laat bezorgen op het terras. Hele goede traditie nogmaals, Italië. Heel leuk land. Echt, uh, for, for maar Italië. dat maar we open. nu inmiddels zijn ik afgegleden... Ik Italië, inderdaad, echt zo hard houden. Dat ze, we inmiddels oh, hey, oh. zijn afgegleden naar het element dat je bij de Starbucks... Ik bedoel, volgens mij staat nog steeds in hun omschrijving... dat ze gewoon ja, een koffiemaatschappij koffie koffie zijn. En dat jij dus bij een medewerker krijgt dat die Engels is... is geen eens meer zo nieuw. Nee, maar joh. jij de vraag krijgt... wilt u uw koffie ook met koffie? ja. Nou, we hebben het irritatiefacties nog niet gehad, maar we hebben hem gecreëerd hoor. Het is echt ook echt... hoor, ja. daar, daar moet even de jingle bij. Ik had het net al even gemaakt. Het maar. is gewoon woke. Wow, is die ene met veel is wel liever, maar wow, dat kan echt niet. Ja, <laughs> <laughs> ah, Gecanceld, meteen. Ja, ja, dit, dit is, nee. Dat is mijn veel bekritiseerde maar, kunstwerk. Nu zie je altijd dus zo al wat gewoon de hele woke. Nou, we draaien een, beetje een hele door. woke idee. Ja, we draaien een, een beetje doet. door. Maar um, ik vind het wel een mooie ook. Voor een die compilatie trouwens die koffie zonder koffie dat we nu het toch net over hadden. Uh, you need mm, to mm. check the review. I already added. Koffie. Zonder koffie. Ik heb het al Starbucks. We doen. Kijk, ik weet dat ik eigenlijk heb beloofd om veel uh, Nederlandse muziek te draaien. Met geroosterde de bonen, of niet? <laughs> ja, ja, ja. De ja. <laughs> anyway, Mike. Maar nou ik weet verder. dat ik inderdaad beloofd om veel om Nederlandse muziek te draaien. Maar heel eerlijk gezegd, heb ik daar niet zo zin in vandaag, want het is niet de faj. Maar ik heb, nog wel, ik terug ik heb nog wel een andere voor jullie. Die, ik denk dat jullie die bij de eerste noot herkennen. Obstacles. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Lekker, man. Ja, precies. Waarom niet all of you? Ja, dat kan ook, maar dit is, dit is wel meer iconisch. Ja, dit Met is de zonsondergang langs de Zandwerks boulevard. Ja. Zet dit op de fiets. Wajah. Oh, Ik sunshine for everyone, but as far as I the rain hoorde meer muziek van de Life is Strange sound. Het is echt ja, we ongelofelijk. Zijn we zijn aan. echt, hè? Ja, man. Maar, weet je, ik zou net ook even te, te hebben over uh, de muziek van Life is Strange before the storm. Is het is sequel. Dat is even voor jouw beeld, Mickey. Dit is meer onrelevant. Kijk, dit is dus bijvoorbeeld het Memeo Team van die game. Dat is ook echt gewoon... Als je dat hoort, gewoon... Hij dat hier ook gewoon klaar. Ja, man. dit is gewoon... Dit is, die, <laughs> dit is die before the storm muziek, hè? Dit is echt gewoon... Dit kan ik ook gewoon als filler gebruiken. Het is echt heerlijk. Het vorige ja. nummer wat je trouwens hoorde, dat is niet deze, was Obstacles, oh, van ja. shit Matters. Oh ja, sit matters. Ja, het een die... uh, ontzettend leuke uitzending. We zeiden het net even buiten de microfoon. Er hangt een ontzettend positieve vibe. Ja. ja. En het is niet alleen maar omdat Mirko er niet bij is. Ja, maar dat klinkt eigenlijk best wel je... heel slecht. Heel meer code slecht. Code, ja, ja. Is het nee, heel trouwens niet. Maar ik vind het gewoon... Uh, sowieso hebben we deze samenstelling volgens mij nog niet eerder gehad. Nee, En we ontdekken om... nu een beetje hoe nou, die weinig zijn. We hebben het echt weinig gehad zo. Nee, nou, helemaal niet. Je hebt er eerder voorgekomen. En Mirko is er nog nooit eerder niet bij geweest. Echt? Ja. Heeft hij nog nooit een uitzending gedaan? Ja, hij, het... hij is wel een keer. Vervangen Merk toch? ik op in 23. Nee, niet vervangen ook. Er is altijd iemand bijgekomen. Jij bent huh? vaker vervangen. Maar ja, in 23 is hij wel eens op campagne toen geweest voor de provincie. En toen ja, meene ik ja. dat hij heeft ingebeld. En toen hebben we wel. Ja. over oh, Code Oranje toch? Ja. de rest van ja. de uitzending samen gedaan. Maar, ja. Ja. Ik, maar we hebben met ik bedoel, ik heb gezeten. het nog helemaal niet. Trouwens, ik heb het nog helemaal niet over politiek gehad. Nee, dat is ook wel een keer lekker, toch? Aan ik het begin het van heer, de uitzending, toch? Dat vond ik wel genoeg. Even over Bloemendaal, maar dat is natuurlijk wel een beetje ja, jouw ding. Ik mensen dingetje. verwezen naar mijn inkomstenbron, dus ik vind het goed. Ja. Maar um, daarover, <lacht> ik wil eventjes wel ook naar voren brengen... dat ik dus nu officieel de enige ben die nog nooit een uitzending gemist heeft. Wat? Wow. <lacht> maar dat heeft misschien ook te maken omdat deze man nooit op vakantie gaat. Ver. Misschien Maastricht een weekendje weg. Ik, maar, maastricht was, vakantie een, vakantie maastricht ja. was een hele week. Zeven dagen. Oh, en toen ben ik okay, ook weer in Duitsland okay. en België geweest. Maar dat maakt het allemaal niet uit. Maar um, wat, Ik wil nog iets zeggen. Als trouwens die per voor muziek lekker op de achtergrond doorspeelt. Ja, heerlijke. Ja, man. Uh, nee, maar... Um, dit is trouwens wat je nu trouwens hoort. Nummer is The Right Way Around van, van Dollar. Moet je maar eens opzoeken. Maar, um, van Dollar. weet je, die artiest. Dollar. Dollar. Ja. Dollar. dollar. dollar. Heb je ook een son? <laughs> nee, maar ik was... Sun. Ik was inderdaad een verhaal aan het ophangen. Maar inderdaad, ik uh, heb nog nooit een uitzending gemist. Wow. Make. Dat is echt wel props to you, maat. Want nee, dat is maar, echt wel knap. Maar weet je nog, die ene uitzending was... Ik heb wel geen uitzending weet als zombie gedaan. Het was toen na een enige kerstdineet. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat ja, was niet ja. vrij. Dat was niet vrij. Nee, dat was echt humor. <laughs> dat was zo Toen zat ik echt in die hoek daar. En ik was echt, ik weet nog wel. ik was echt helemaal dood. En ga ik had die hele dag op bed gelegen. Nou, echt, ja. ergste kater ever <laughs> gewoon. Want, ja, daarvoor hadden we heb natuurlijk... je die echt niet overgeslagen? Die heb ik niet overgeslagen. Dat... Was je niet later dan? Nee, ook niet. Ik was gewoon... Waar gaat eh? het over? Die ene uitstelling met na het kerstdieneden van mij. Dat ik ja echt nee. als een soort zombie zat. Weet je dat dat moet sowieso in onze eindejaarscompilatie <laughs> ja. terugkomen. Onze Want jaar, je hoorde je het namelijk niet aan je stem. Nee. Nou... nou. Misschien een beetje. Hij was hebben wel we daar... schor hoor. We hebben hem volgens mij gebeld daarvoor en toen was hij niet echt aan te spreken ook via app hij was niet aan te spreken hoor deze dus dat was bijna het moment bijna dat hij gewoon dacht oh ik ga schip een nieuwe serie hij ging ook niet mee uit daarna was gewoon ik ga meteen naar huis nee maar toen waren we hier gebleven weet ik nog wacht ik heb waren we hier gebleven nee we waren niet hier gebleven niet oh maar goed misschien is dit iets om ja was dit 2022 denk je nee nee nee nee dit was 23 al dit? Ja, dat zou eigenlijk wel kunnen. Uit ja. mijn hoofd. Maar Kijken. goed, nee, ja, dat doen we ook uh, okay. al lang. Uh, jongens, ja. uh, mag ik nog een mededeling doen of ja. hebben we niet de muziek om vijf? Nee, nee, we hebben nee, geen okay. muziek. Je mag een mededeling doen. je op die telefoon af te lezen? Ik, mag ik nog een mededeling Ja, ik zie hier de tijd op. De no telefoon. ik bedoel, way, ik probeer mijn no digitale way. telefoon vanavond te ontwijken vanwege al overgebruik de afgelopen week. <laughs> Jij? Dus, maar die zit er continu op. Ja, ja, ja. Ik heb het wel. Oké, okay, ik uh, geef even een mededeling. Ja? Ga je volgende gaan. maand, 29 mei... zijn we dus waarschijnlijk wel terug op ZFM... maar dan voor de tweede keer. Een unieke situatie. Waarschijnlijk niet met de host... Jelmer de Koper. Huh? Want ik huh? heb volgende dag een buurtfeest te managen... en dat kost ontzettend veel energie. Dus ik overweeg nog... of ik er volgende maand bij ben. Ik ben er graag bij, maar huh? misschien zeg ik dan tegen Mike... van hé, hey, sta alsjeblieft weer op die positie... want... Ik heb het de dag daarna te druk. Maar ik moet weer even kijken hoe het dan ben gaat. Ben je een van de organisatoren daarvan? Goh, komt die niet aan voor de Insight. weet ik Bestond veel. Bestond vorig jaar vijf jaar. Dus dan ken je Martijn en je kent Sander. Ja. Dat ken je wel. Ja, want Sander zegt altijd... Bij ons uh, komt hij al aangereden, weet je wel. Wie is Sander Short? eigenlijk? Sander Koper. Of Sander, I don't know. Sander met de Sirion. Sander ja, klant, met de Sirion. Klant van ons die, uh, die Sirion, heel veel voor jullie... Uh, ja, die heeft een aanhanger en een Sirion. Dus die gaat elke keer uh, met een uh, buurtfeest. Dan komt hij bij ons. Kunnen jullie hem oliepeilen? Want ik heb het zo druk met buurtfeest. Tijn. Nee, Martijn. Ja, die helpt dan mee. Die helpt Sander. Want Sander heeft een aanhanger. Boeien. Maar maar. Ik ga weer helemaal off topic. Nee, Maakt niet uit. Volgens mij haal je wat naam. Maar ik heb wel weer zin in, in Buurtfeest. Ik vond dus vorig jaar een goede sfeer bij Buurtfeest. Ik was helaas niet bij. Ik Dit jaar moet je, je er wel bij zijn. Hè? Wees erbij en ik heb een heel leuk ik idee, dat ga ik nog even zetten. buiten de microfoon zet. bespreken. Want jij bent natuurlijk bezig met die auto's, heel veel. Dus Lekker. ik wil je eigenlijk even een... Een shout-out geven. Nee, niet een shout-out op de oh. radio, maar even iets met het evenement. Niet wat op de radio! Ja, op de radio heeft het geen zin. <coughs> Ik wil niet heel veel zeggen hoor, maar in alle auto's die bij uh, uh, ons vandaan komen, daar staat ZFM, ZFM, die staat gewoon op nummer 6 ja, opgeslagen dat hoor. En dat is dan altijd standaard 106.9 in de radio. dat wordt altijd ontzettend gewaardeerd, maar ik bedoel hem ook niet vanuit bereikoverwegingen, maar meer gewoon dat als je natuurlijk, er is een moment dat je iets communiceert ja. en iets bespreekt. Ik heb ZFM ook op mijn DB Plus staan, trouwens. Ik wij zijn strijders. Ik kwam er dus laatst achter dat mijn radio... Ik heb radio een soort ZFM geluisterd. Ma. <laughs> nee, dat is, niet, dat is echt niet waar. Ja, ik kwam er dus laatst achter dat mijn, mijn radio een soort autofall. Als DAB Plus dan uitvalt, dat die dan naar FM overschakelt automatisch. Ja, automatisch naar ZFM? ZFM? Nee, naar nou FM. Naar nou gewoon FM, oh, FM. Dat is echt oh, dus zeg maar, ik, telk, ik, ik ben altijd de DFM-luisteraar meestal. En dan ben ik het aan het luisteren in de auto en dan valt hij weg. En dan gaat hij automatisch naar FM. Maar dat, vind ik, dat vind ik fancy. Dat vind ik leuk. Ja, ja. leuk toch? Goeiend toch? Maar goed, wanneer is dat buurtfeest? Jammer. Promotie. Zaterdag 30 mei. 30 mei. En ik wil jou zo even iets vragen, want ik heb ineens een leuk idee gedurende deze uitzending gekregen. Ja, helemaal goed hoor. Absoluut. Wat een inspiratie. Zeg. Buurtfeest nee. Nieuw Noord. Hoe laat is het? De hele dag. Uh, van 10 tot 5. De hele dag. Nee, niet de hele dag. Van 10 tot 5 is de programmering. Dus er gebeuren dingen met kraampjes, met rommelmarkten, artiesten vanaf 12, onder meer een deelnemer van The Voice en zo. Dus het is best wel oei. Um, je moet mij even de website checken, veel dingen voor kinderen te doen. Dus en het is alleen maken. zaterdag. Het is alleen die dag. Alleen 30 mei. Yeah. Ja, dus mensen 30 mij alright, allemaal in alright, de alright, agenda houden. Ja, ik wil langzamerhand. Ik wil allemaal langzamerhand gaan afsluiten. Als we nog steeds lekker de bevorders van de achtergrond hebben. Dat voelt toch wat tamelijk uh, dus Het al 5 voor 9? Ja, het gaat hard, Het gaat hard, we zijn er doorheen gevlogen. We zijn er doorheen dus te gevlogen. Ik, wow. wil, ik wil zeker jullie bedanken dat jullie er weer bij waren deze ja, uitzending. absoluut man. Ik wil even heel kort, hebben jullie nog plannen voor Koningsdag en of Nacht? Uh, nee, ik ga lekker werken de hele dag. Chill. Als er werk is, anders ga ik gewoon een beetje rondlopen op die markt. Een beetje, uh, ja, kindje, kindjes... Uh, Jammer zit mij nu echt aan te kijken van, uh, plannen. Nee, ik laat Mike uitpraten. Ja, Mike. voor Mickey uitpraten, ja. sorry. Hey! Uit. Mikey, Mickey. Ma <laughs> Mickey, ah, Mickey ja. mouse. Nee, Mickey ja. Mouse. Oh, oh, hey, hallo. Oh, God. God. Hey, oh nee, Mouse. Ga verder. Nee, ik okay. heb geen plannen. Oké, okay, Maar moet ook werken. Werken. Lekker man. Top, Koningsdag. Ja. Wat doen? Kijk, dit zijn de echte mensen die deze samenleving draaiend houden. Gewoon. Ja, en dat dit, zijn de, dit zijn die hardwerkende Nederlanders van je ja, ziel, weet je wel. Sowieso. Dit, sowieso. Zijn die, dit zijn die hard. Terwijl de Tweede Kamer gewoon met een reces is. Maar goed. Ja, leuk. ik ben ook gewoon vrij hoor. Wie werkt er dan echt? Oh, Boom, Mikey. Boom. <laughs> ik ben gewoon de enige die hier met Koningsdag niet werkt. Dus ik ga lekker vrij markten af. Dat ja. is over het plan. Ik ga um, ook over die markt struimelen hoor. Last but not least. Ten eerste ga allemaal live en strange spelen. Jammer, heb jij nog één Toe te voegen. Je hebt korte ja, tijd. we hebben een ontzettend leuk plan met Haamsdag, maar voor Koningsdag. Dus ik zou zeggen, check die website. Oké, okay, we gaan omdat het toch inderdaad Let bijna out. Koningsdag is. Uh, nog één Nederlands hun draaien. Minder dan we jullie beloofd hebben, maar ja, soms ontwikkelt de vibe zich zo tijdens een avond. Dit is ook niet degene die gepland is. Het hele tweede uur heb ik niks van mijn planning gedraaid behalve de mm Hit. Maar hij moet even gedraaid ja. worden. Jammer, begon we begonnen net al even over onze eigen Sandsports Held. We gaan hem even luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Maak er een goed Koningsweekend van. Maak er een goede Koningsdag van. Hey. En wij zien jullie volgende maand weer bij de radio. En anders bij het buurtfeest de dag daarna. 30 mei. Tot volgende maand. Hoi, hoi.